6 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedenavond. Twee mannen vermist op zee. Stille tocht voor doodgeschoten Hagenaar. En Spanje wijst aanbod ETA af. Het weer geleidelijk neemt de wind overal af. Vanavond nog een enkele bui. En op de Wadden blijft het nog lang stormachtig. Morgen vanuit het zuiden: periode met regen en het wordt dan een graad of 10. Twee mannen op een Britsco-Verdijschip zijn vanmiddag tijdens een storm op de Noordzee overboord geslagen. Het gebeurde zo'n 100 kilometer ten noorden van Terschelling. Peter Verburg van de kustwacht Den Helder, goede avond. goedenavond. Goedenavond. Uh, zijn de twee opvarenden al gevonden? Nee, nee, de eenheden zijn nog onderweg. Uh, we hebben net ook een bericht van de reddingboot Verschiermonnenkoog dat hij problemen heeft met zijn voortstuwing en dat hij teruggaat. En dan hebben we eigenlijk nog, hele, nog twee helikopters... die dan ja, zeg over een vijf en over tien minuten ongeveer in het gebied zullen zijn. En die zullen dan uh, ja, het zoeken starten. En bemoeilijkt ook de storm nog steeds het zoeken? Ja, dus überhaupt om er te komen? Ja, zeker om er te komen ook. We hebben ook wat koopvaardijschepen in de buurt die wel zeggen dat ze willen helpen... Maar... Eigenlijk niets kunnen uitrichten. Er staan 6 tot 8 meter golven. Het is nog een dikke negen die eruit staat op zee. En uh, uiteraard de duisternis is ingevallen. Hoe lang liggen die mannen nu al in het water? De eerste melding kwam hier vijf over vier uh, binnen in Den Helder. En dat betekent dus dat ze nu al twee uur in het water uh, liggen. Ja. ja, dat is correct. Um, hoe groot is dan de overlevingskans? Kunt u daar iets over zeggen? Moeilijk te zeggen, hangt er vanaf wat ze aan hebben. Ze hebben in ieder geval uh, de Reddingsvesten om. En uh, we weten niets van hun kleding, maar ja, de, de watertemperatuur is 8 à 9 graden... dus dat is ook niet echt heel warm en uh, ja, het, het wordt kritisch. Hoe kunnen ze gevonden worden? Hebben ze ook nog, gaat er iets branden, een lampje, iets dergelijks? Het kan zijn dat er in de zwemvesten een lampje zit uh, voor schepen met deze go grote golfhoogte. Dus toch blijft het moeilijk zoeken. Dus we hopen dat de heli's nog wat uit kunnen richten. Uh, we moeten alleen even wachten tot ze ter plaatse zijn. Dan in de vandaag was er ook een probleem met een zeilschip op de Noordzee. Kunt u daar wat over vertellen? Ja, dat kwam vanmorgen om 11 uur uh, binnen. Uh, dat betrof een Deens zeiljacht met twee Nederlandse opvarenden. Die hadden motorproblemen. Ook toen natuurlijk een, een dikke negen op zee met golven, 6 tot 8 meter. En uh, ze konden geen zeilen hijsen met dit weer. En zij vroegen ook om uh, van het schip afgehaald te worden. En waarom zijn ze eigenlijk gaan varen? Ja, dat is de vraag die zij moeten beantwoorden. Deze storm was natuurlijk voorspeld. En uh, dan met zo'n jacht vanaf Denemarken komen... dat, uh, ja, dat lijkt ons toch niet uh, de beste beslissing geweest. Die hadden we wel even het weer moeten volgen eigenlijk. Oh. Um, dan uh, het schip, dat drijft nu stuurloos uh, op zee. Ja, ja, er is wel uh, vanaf platform wordt er met radar wordt die bewaakt. Er was een berger onderweg, maar het weer is zo slecht... dat hij zegt, ik kan daar toch niks uitrichten... Dus die is inmiddels terug naar de Schelling. En uh, we zullen af moeten wachten uh, morgen en uh, zeker bij daglicht over wat er verder gedaan kan worden. Dank u wel. Peter Verburg van de Kustwacht Den Helder. Tot de dienst. Nee, twee vervelende incidenten dus op zee. Anderen gebruikten de Zuidwesterstorm om te genieten van hun hobby, kitesurfen. Alleen de allerbeste en stoerste kitesurfers durfden de zee op. Het is vandaag uh, echt wel, uh, ik denk, een van de twee dagen dat het hardst waait. Dus uh, ja, nu, nu doet het er toe. Nu moet je laten zien wat je kunt. Ja, ja. zeker. En wat kun je? Nou, dat is uh, met name overleven van mij. En uh, ja, er zijn er meer op het water, bijvoorbeeld die met die rode vlieger. Ja, die, uh, die is nu helemaal eens een element die, uh, ja, die vliegt lekker hoog. Ja. Kijk, nu zie je hem, wow. zie je hem gaan. We springen toch wel een meter of uh, 12 tot 15, denk ik, vandaag. Wauw, ongelooflijk, hè? ja. ja. En jij? Hoeveel meter haal jij? Nou, ik wil vandaag wel een meter of acht gaan, denk ik. Dan is het wel de max voor mij. En ben je dan nog bang? Nee, ik ben niet bang, nee. Anders moet je nu niet gaan. Als je bang bent, dan uh, moet je aan de kant blijven. Dus de meeste blijven aan de kant vandaag. Ongeluk is natuurlijk wel aanwezig. Het is niet helemaal zonder risico. Wat is het grootste risico? Wat, wat kan er gebeuren als het echt misgaat? Nou, die, uh, ja, tijdens de sprong kan de vlieger uh, kapot gaan. Of in elkaar klappen. Dan, uh, dan val je naar beneden van... Uh, van Een bepaalde hoogte. En daarnaast kan het zo zijn dat de, dat de vlieger gaat draaien, loopen heet dat. Ja. En ja, dan kun je voor hetzelfde gaat zo het strand opgetrokken worden en uh, ja, tegen een uh, obstakel komen. Dit is ontzettend stoer van jullie. Nou, dat, uh, dat is uh, gewoon kicken dit. Ja? Ja, dit is voor de gevorderden. En dan, uh, ja, dan heb je niet zoveel last van de beginners. Ja. En uh, dan ga je gewoon lekker hoog springen. En, uh, ja, dit is uh, onze tijd zeg maar. Ja. Wat was je mooiste sprong vandaag? Nou, over hem heen. Dat was wel mooi. mooi. Ja. Je bouwt uh, zeg maar, een soort druk op ja. en dan op een gegeven moment zie je je vlieger omhoog. En dan, dan voel je die druk gaan zeg maar. en dan, dan, ja, dan kijk je om je heen en dan, uh, ja, dan zit je in de lucht. Zeg maar. dat, uh, dat, ja, dat is gewoon uh, het gevoel. hè? Verslaggever Colette van Nuenen die de kai sprak op het strand van de Maasvlakte bij Rotterdam.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 Verkiezingen. Verkiezingen vandaag in de Spaanse deelregio Catalonië. Ruim 5 miljoen Catalanen mogen naar de stembus om een nieuwe regering te kiezen. Partij die pleit voor afscheiding van Spanje lijkt hoge ogen te gaan gooien. Veel Catalanen vinden dat de regio te veel geld moet afdragen aan de centrale regering in Madrid. Als de nationalisten winnen willen ze een referendum houden over de onafhankelijkheid. Correspondent Jessica van Spengen ging naar een stemlokaal. Er is komo Messi? Ja, dando. Nee, niet helemaal zoals Messi, maar er wordt hier wel gewoon een potje voetbal gespeeld op het schoolplein en ondertussen staan de ouders in de wei om te gaan stemmen. No, es un día especial. Porque nos jugamos el futuro de nuestros peques y el futuro de Cataluña. Het lijkt een gewone dag, maar Nee, het is een speciale dag. We spelen hier om de toekomst van onze kinderen. Die staat op het spel. Hij heeft op de partij van MAS gestemd, de CEU, de nationalistische partij. Hij denkt dat daarmee Catalonië een onafhankelijk land kan worden. Dat betekent dus dat u misschien over een tijdje een nieuw paspoort moet gaan aanvragen. Een paspoort Catalaan en Europeo, En als no niet kan, dan alleen Catalaan. We willen graag een Europees en Catalaans paspoort. Maar als dat niet kan, ja, dan alleen een Catalaans paspoort. De Catalunya. Het wordt zo al jong bijgebracht. Hij is Catalaan is Spanje. Nee. No. Spaans? Nee. College Electoral. Dat is Catalaans voor stembureau. Uh, has votado? Sí, al PP. Deze meneer heeft op de Partido Popular gestemd. Hacer un poco de contra, si no, puede ser. Er moet wel wat tegengeluid zijn, zegt deze meneer, want... No queremos independencia. Nee hoor, ik ben niet voor onafhankelijkheid op dit moment. Uh, hay que buscar una unión más fuerte. ...moeten met z'n allen een Unie vormen. Een sterke Unie, dat is belangrijk. Moran, Ana, Neurodo Moran. A0, 534. Uit Peilingen blijkt dat een meerderheid van de Catalanen is voor een onafhankelijk Catalonië. Maar als er vandaag genoeg steun komt voor de partijen die zijn voor onafhankelijkheid... ...dan is er nog een lange weg te gaan. Want de Spaanse regering wil niets weten van onafhankelijkheid van Catalonië... En er is een grondswetswijziging voor nodig. En ook Europa zit er niet op te wachten. En dat zou betekenen dat Catalonië... wel eens buiten de Europese Unie zou kunnen komen te staan. Europa heeft landen toegelaten... die de onafhankelijkheid met militair geweld voor elkaar hebben gekregen. Het is heel stupide Europa, que es is... Het zou stom zijn als Europa dat niet zou doen... bij een staat die dat democratisch voor elkaar wil krijgen. Ja, nog meer nieuws uit Spanje dan Baskeland. De regering gaat niet in op het aanbod van de ETA... om te praten over de voorwaarden voor ontmanteling... van de Baskische afscheidingsbeweging. Enige verklaring die wij verwachten is die van onvoorwaardelijke ontbinding, zei de minister van Binnenlandse Zaken. De ETA had in een verklaring in de Baskische media laten weten bereid te zijn te praten met de Franse en Spaanse regering over onder meer het inleveren van de wapens. Jaar geleden kondigde de organisatie het einde van de gewapende strijd aan, maar de wapens zijn nooit ingeleverd.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 Het wordt volgens Teulings dan ook hoog tijd om de Griekse schulden kwijt te schelden. Dat is bovendien de enige manier om de economie in Griekenland weer gezond te maken. Het punt is dat je niet meer geld terugkrijgt door het niet kwijt te schelden. Want zolang wij niet een structurele oplossing voor Griekenland hebben... zal er in dat land niet geïnvesteerd worden. Dus gaat die economie alleen maar omlaag. En dus is de kans om het terug te betalen alleen maar kleiner geworden. Sport. In Sao Paulo rijden de Formule 1 wagens hun laatste Grand Prix van het seizoen. En dat betekent ook de beslissing in de strijd om de wereldtitel. Het gevecht gaat tussen Sebastian Vettel en Fernando Alonso. Ronald van Dam nog steeds die verrassende koploper trouwens. Ja, Nico Hulkenberg nog steeds aan de leiding voor de twee McLaren's van Hamilton en Button. Alonso ligt vierde, moet minimale podium halen, wil die wereldkampioen worden. En dan mag Vettel niet hoger komen dan de tiende positie. Maar ja, Vettel ligt op dit moment op de zevende positie. En is dus zoals het mooi heet virtueel, dus wereldkampioen op dit moment. Enige factor van betekenis nog in die laatste 24 ronden is de regen. Ja, en af en toe zie je druppeltjes. Als het in een keer flink los kan barsten, ja, dan kan er nog van alles gebeuren in Sao Paulo. Maar op dit moment is Sebastian Vettel wereldkampioen. En is misschien wel Nico Hulkenberg een hele verrassende winnaar van deze Grand Prix. PSV heeft de eerste thuisnederlaag van het seizoen geleden. Vitesse won met 2-1 dankzij doelpunten van Rijs en niemand anders natuurlijk. Boni. De koploper had via de Rijk de score geopend. PSV bleef aan de leiding naar Twente. Kan in punten langzij komen. Maar dat moet het wel even winnen van Pex Wolle. Ragnar Niemeijer. Nou, laat het even maar weg. Want er zijn nog maar 7 minuten. Twente valt vanmiddag bitter tegen. Het is 1-1 tegen Pex Wolle. En eigenlijk nauwelijks kansen gezien voor FC Twente. Zo de afgelopen 10, 15 minuten. Wel wat druk, maar hele serieuze momenten heeft dat niet opgeleverd. Terwijl de bal bij Twente nu over de achterlijn gaat. En doelman Sander Bosker de keeperstrap mag gaan nemen. Twente is nog veraf dus van het doel van Diederik Boer. Verdediger bij Peck Zwolle daar achterin. Hij is de goalie, daar is de trap van Bosker. Komt een meter of twintig over de middenlijn terecht op het hoofd van Joey van den Berg. Zwolle probeert de laatste minuten weer wat vooruit te komen. Eén keer een moment nog gezien met Reniers. Want toen kwam Bosker snel zijn doel uit. En voorkwam die de 1-2. Het is bij FC Twente Pek Zwolle 1-1 na 84 minuten bijna. Ja, er waren nog twee belangrijke wedstrijden vandaag in de eredivisie. Want de hele top vijf kwam in actie. Ajax won met 2-1 bij Rode JC. En Feyenoord versloeg in Alkmaar AZ met 2-0. Bij de wereldbekerwedstrijden in Kolomna heeft Koen Verweij 1500 meter gewonnen. De schaatser uit Team van Veen bleef de Belg Bart Swings voor die tweede werd. De 3000 meter bij de vrouwen leverde een bronzen medaille op voor Marije Joling. En de overwinning was daar voor de Duitse Claudia Pechstein... die Martina Sablikova uit Tsjechië voorbleef. De massastart die werd gewonnen door Jorit Bergsma. Verkeersinformatie. In Den Haag bij de AWB Jolanda van der Velden. Door werkzaamheden staat er een file op de A12 daarna richting Utrecht... tussen Woerden en Knopend Ouderijn, 4 kilometer. Dankjewel, Jolanda. Nog één keer de hoofdpunten. Twee mannen vermist op zee. Stille tocht voor doodgeschoten Hagenaar. En Spanje wijst aanbod ETA af. Dat was hem, het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Studio Itzerda. Binnenkort gaat de AOW-leeftijd omhoog...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 Dit is Radio 1, VPRO, Studio Itzerda. De raaien, de raaien. Ooit, luister vrienden, ooit was ik een bijzonder aardige jongen, galant, geul, vriendelijk, hulpvaardig, en hoewel ik als individu qua persoonlijkheid en karakter tegen de perfectie aanscheurde, probeerde ik altos een nog beter liefdevoller mens te worden. Te Mijn kasten peilden uit met zogenaamde zelfhulpboeken... en audiocassettes vol subliminale confirmaties voor de innerlijke ziel. Je bent geweldig. En wat heeft het me opgeleverd? Uitzuigers, klaplopers, profiteurs. Oh, jij bent zo aardig. Kan je even helpen verhuizen? Kan je me wat geld lenen? Waar maakt u zich ja, eigenlijk druk om? En alle dames komen graag bij je uithuilen. Hallo. Of je nieuwste receptje proeven. Lekker. Maar als het om lust gaat. Mm, mm. neigen ze immer naar ongeschoren lapswansen. Oh, leren mee te leven. Ik heb ervan geleerd, mensen. Ik heb er heel veel van geleerd. Het is dan ook met trots. dat ik dit kleine, handige zelfhulpgidsje presenteer. Dat ik zeer onlangs geschreven heb, getiteld. Hoe word ik een hufter in zeven stappen? Kijk om u heen. De hufters met hun grote bek staan altijd vooraan, krijgen de gratis drankjes, hebben de lekkerste wijven. En ik laat u in mijn boekwerkje zien hoe u binnen een week alle voordelen ervaart van een echte klootzak. klootzak. Eh, nee schatje. Nee, nu even niet. Klee je uit en ga maar vast liggen. Luisteraars, ik kan ieder watje mijn zeven stappenplan van harte aanbevelen. Ik heb het in eigen beheer uitgegeven. Geleend geld natuurlijk. en ah, Dit eerste gesigneerde exemplaar bied ik gaarne aan... aan de grootste schoft van ons allemaal. Hier is Martin Minkema. Nou, nou dank meneer Kok. Ik ben vereerd. Wat zegt nou zelf? Wat heb je nou aan totale onbaatzuchtigheid, aan altruïsme? De klootzak in mij, die zegt, in deze tijd van crisis is er maar één goed doel en dat ben ik. En bestaat dat helpen om het helpen... zonder dat je er zelf iets beter van wordt? Bestaat dat eigenlijk wel? Studio Itzada gaat het dadelijk hier live vragen... aan bioloog Liesbeth Sterk... Eh, gespecialiseerd in sociaal gedrag van apen... waar wij mensen natuurlijk ook bij horen... Je zit naast me, welkom. Um, fijn dat je dit uur tot een succes helpt maken. Je helpt ons zeer. En wat is hier je eigen voordeel? <laughs> dat mensen kunnen horen dat ik er ben. <laughs> ja, wat een onbeleefde vraag eigenlijk. Hè? Wat een vreselijk onbeleefde vraag is dat eigenlijk. Hè? Dat zegt ook wel iets over hoe dat, dat vrij tricky moeilijk ligt met, met, met, met hulpvragen. Hè? Ja, inderdaad. Wat ja. Uh, haalt je er zelf uit en wat betekent voor de ander? Ja, goed. Uh, we, we hebben sport. Volgens mij eerst sport. Nee, Nederland, sportland. Dit kan een van de spannendste races van de dag worden. FC Twente, Pek Zwolle, Ragnar Niemeyer. We zitten in de laatste minuut. De verrassing is compleet in de grolsvesten. Er wordt gejuicht in een vak met Zwolle supporters, want het staat 1-2. Twente, Pek Zwolle is 1-2 geworden. Een vrije trap aan de rechterkant van het veld. Een minuut geleden, 4 minuten extra. tijd. zo meteen dat wel. Die vrije trap van de linksback, Asje T. draait die bal voor de goal. Bosker komt er niet aan. Joey van der Berg, de centrumverdediger en de aanvoerder van Pek Zwolle wel. Zet zijn hoofd van een 5 meter, 6 meter afstand tegen die bal aan. En kopt hem zo achter Bosker. En er hing al de hele wedstrijd een deken over dit duel heen. Die deken is op FC Twente neergedaald. Pek Zwolle gaat een overwinning boeken in de Grosvesten. En als de positie van McLaren, de coach van Twente, serieus onder druk komt te staan de komende dagen of weken... dan is het verval hier definitief begonnen vandaag tegen Pek Zwolle. Dat zijn momenten heeft afgewacht, zijn momenten heeft gekregen tegen een onthutsend zwak combinerend FC Twente. Tegen deze toch tot vandaag in ieder geval laagvliegende Pek Zwolle. Maar die ploeg kan omhoog gaan kijken. We wisten dat de ploeg het kon. Terwijl de balma wordt heen en weer getikt op het middenveld. Maar die ploeg laat het dus ook zien op bezoek bij FC Twente. PEC staat aan de leiding in Enschede. Wie had dat verwacht? We zitten in de extra tijd. En die duurt nog drie minuten. Dan is de verrassing een feit en gaat PEC winnen in Enschede. Dank Ragnar Niemeijer. Dit is Studio Ietserda. Um, met naast mij Lisbeth Sterk, bioloog. We gaan het hebben over hulpvaardigheid. En waar hulpvaardigheid allemaal toe kan leiden. Dat weten ook onze stagiaire Meilan. Weet je, je weet er alles van. Ze is namelijk blind en moet in haar tijdelijke woonplaats Amsterdam... regelmatig hulp vragen om de weg te vinden. Ik ben Meilan, ik ben 21 jaar en ik ben blind... Ik loop met een rolstok, dat is een witte stok met zo'n bolletje aan het eind. Die een soort uh, rolschaatsachtig ratelgeluid maakt als die over de grond glijdt. Zodat ik weet uh, waar er putten in de weg zitten of waar de stoepjes zijn. Als ik met mijn witte stok over straat loop bij het oversteken of zo. is het wel eens nodig dat mensen mij helpen om te weten welke bus er komt aanrijden. Maar ik heb gemerkt, ook door in Amsterdam te komen wonen. Uh, dat mensen wel eens heel originele manieren kunnen hebben om mij te helpen. Dan uh, loop ik met mijn stok over straat en dat roept toch een bepaald uh, hulpvaardigheidsgevoel op bij mensen ofzo. Dan zien ze die stok en dan gaat er meteen een lichtje branden van, oh die kan ik misschien helpen ofzo. Uh, ik vind het super fijn als mensen mij helpen en soms heb ik het ook nodig, maar heel vaak is het helemaal niet nodig en dan is het ook moeilijk om die hulp uh, af te slaan of eigenlijk sterker om van die hulp af te geraken. Um, er is bijvoorbeeld de armtrekmethode. En dan uh, komen mensen naar mij toe. Dan word ik ineens op straat aan mijn arm getrokken. Als ik bijvoorbeeld langs uh, een stoeprandje loop met mijn witte stok... en ik kom in de buurt van een zebrapad... dan denken mensen dat ik wil oversteken. En dan grijpen ze me echt zo onder mijn oksel... of dan pakken ze mijn arm zo van kom deze kant op. Maar heel vaak zonder iets te zeggen. Uh, is dat is natuurlijk supergoed bedoeld... Maar dan moet ik bij helemaal niet aan de overkant zijn. En dan zitten mensen aan mijn arm te trekken en dan trek ik terug en zeg nee, ik nee, ik, ik moet daar niet zijn. Dan, dan zeggen mensen jawel, jawel, want hier is, hier is het zebrapad. Kom maar mee naar de overkant en zeg ik nee, nee, ik moet hier door. En dan vinden mensen het altijd heel raar dat ik niet wil zijn waar dat zij denken dat ik wil zijn. Ik kom uit Brussel. En uh, Brussel is ook een groot stad en heeft ook heel veel verschillende soorten mensen... En daar uh, zien mensen mij ook op straat met mijn witte stok. En ze reageren er zeker ook wel op. Uh, soms ook heel origineel en heel bijzonder. Uh, maar het grote verschil met Amsterdam is eigenlijk vooral toch... dat in België de mensen een heel stuk terughoudender zijn. Die zullen wel, uh, die zullen wel staan loeren en staan gapen van reds het wel alleen... Van zodra ze mijn stok zien. Maar Nederlanders en Amsterdammers zeker... Uh, zijn volgens mij toch een stuk directer... Dus die zullen ook meteen toeschieten en dingen zeggen, en vragen en, en opmerkingen maken. En nou, schat, uh, doe maar zo, en doe maar zo. En nou, schat, is deze kant op. <laughs> dus ik um, denk dat dat het grote verschil is. Ja, het loopt goed hoor, het loopt goed. Ja, weet ik. Links heeft de tuin, de nu. Ja, dat gaat goed. door. Kom met dat. Ik loop hier elke dag, dus het lukt ja, wel. Links de tuin, de zak op het klok. Het ja, precies. de paal mee, weet je wel? Ja, dat weet ik. Vandaag. Soms ben ik ochtends heel erg chagrijnig. Dan stap ik de bus op en dan loop ik langs een leeg plekje. en Dan voel ik twee handen op mijn, op mijn schouders, die me dan zo half die stoel opduwen. En, en, en zo duwen van hier kan je zitten. Terwijl ik eigenlijk liever aan de deur blijf staan, want dat is makkelijker om uit te stappen. En dan, en dan zit er zo iemand aan me, aan me te trekken en, en op die stoel te wringen. Terwijl ik dan denk van ja, maar ik wil daar helemaal niet zitten. En in het begin zei ik altijd van nee, bedankt, ik, ik, ik blijf liever staan. Maar soms dan word ik zo moe van al die mensen die aan zebrabaden en bij lege plekjes op de trein en op de bus en overal aan mij komen trekken en duwen. Dat ik echt helemaal, helemaal dolgedraaid ben. En dat de laatste die mij helpt die dag echt uh, misschien wel een snauw terugkrijgt. Ja, ik stond laatst bijvoorbeeld op, de, op het perron te wachten op de trein. Ik was veel te vroeg en ik stond zo'n beetje te hangen tegen de trap. Um, en er kwam een vrouw naast mij staan. Ik hoorde zo klik, klik, klik, die hakken. Uh, en die vrouw zei, kan ik je helpen? En ik dacht, oh nee, daar gaan we weer. Weet je, dat was uh, half negen ochtends. Ik had uh, heel slecht geslapen. En die vrouw zei, ja, kan ik je helpen? En ik zei meteen, nee, ik wacht op de trein. Um, <laughs> Nogal direct. En toen, toen zei die vrouw zo'n beetje um, verontschuldigend van, oh ja, want ik moet zo meteen de volgende trein hebben naar Almere, dus... Dus ik, ik dacht van ja, ik, ik kan je misschien wel, wel helpen opstappen als je wil. Maar ze was meteen zo verontschuldigend of zo. Toen dacht ik, oei. Ja, sorry, sorry mevrouw. Nou ja, ze zeggen dat, uh, dat Belgen die snauwen toch nog altijd een stuk liever klinken dan Amsterdammers. Dus ja, dat, dat voordeel heb ik dan. luisterde naar een verslag met de titel de armtrekmethode... en andere uitwassen van hulpvaardigheid. Daarover gaat het deze week bij Studio Isselaar. En ik um, kan nog melden dat uh, voetbal FC 20 pik is in reservetijd tijd 2-2 geworden door het doelpunt van Luc Casanjos. Um, ja, uh, Liesbeth Sterk, uh, bioloog. Wat voor onderzoek doe je? Ik ben geïnteresseerd in het sociaal gedrag van dieren en vooral van primaten, van apen. En ik ben dan geïnteresseerd in, in de evolutie van sociaal gedrag aan de ene kant. En aan de andere kant hoe het werkt. Wanneer ben je sociaal en wat betekent dat voor de dieren? Ja, heel veel neem ik aan. Dat schreef je in groepen. Ze leven in groepen, ja. En uh, dus als er. Uh, ten eerste leven ze in groepen waarschijnlijk omdat dat beter is om uh, roofdieren te ontdekken. Dus ze hebben er ja. een voordeel bij. Maar dat betekent inderdaad dat je het met elkaar moet rooien in zo'n groep. En uh, daarnaast kun je dus van elkaar. kun je aan elkaar veel hebben. Omdat anderen je helpen om te verdedigen tegen de roofdieren. En ook tegen andere groepen eventueel. Waar, dus, doe, je, waar doe je het onderzoek? Um, tegenwoordig doe ik het onderzoek aan onze eigen kolonie. In, uh, die zit bij het BPSC in Rijswijk. Zit een java Apen. Wat dan de, de, de B Het Biomedical Primate Research Center in Rijswijk. Okay, Daar ja. zit onze apenkolonie... met uh, allemaal sociale groepen. En dan kunnen we naar het gedrag kijken. En ik heb uh, op een aantal plekken in dierentuinen kunnen kijken. En ik heb ook in het wild gekeken naar apen. Ja. Zeg, um, uh, uh, onbaatzuchtig hulp aan elkaar. Bestaat dat onder, onder apen? Ja, dat bestaat. In de zin van, ze kunnen wel eens wat doen voor een ander... zonder dat ze op dat moment direct wat terugkrijgen. Uh, en uh, een van de voorbeelden is dat ze anderen steunen als er ruzie is. Bijvoorbeeld niet degene die de ruzie begint. En de sterkste is, maar dat ze degene steunen die aangevallen wordt. En dat is natuurlijk de zwakke, zwakke partij. En zelfs als je, als je lager rangend bent dan de ander... kan dat uh, wel risico met zich meebrengen. Dus dat is in principe onbaatzuchtig. Ja, ja. En uh, kun je het ook direct vertalen naar mensen? In principe kun je het vertalen naar mensen. Ja, direct zou ik niet willen zeggen. Maar bij mensen spelen denk ik euh, hetzelfde soort mechanismen als die je bij apen ziet. Alleen denk dat bij mensen nog een laagje bovenop komt. Omdat wij ook nog eens kunnen nadenken over wat wij doen. Dus ik denk dat wij een heleboel aapachtige trekjes hebben wat dat betreft. En euh, daarnaast zeg maar, de, de emoties die, die de gedrag sturen. Daarop komt ook nog een stukje verstand zou je kunnen zeggen. Waarbij wij reflecteren op wat we doen. Als we iets goed doen voor een ander. hè? Ja. Als mensen. Ja of als apen, goed als even als mensen, we zitten hier. Um, dan hebben we niet altijd door dat we er zelf beter van worden, maar vaak is het wel zo, hè? Ja. Wat je verwacht is dat uh, gedrag heel vaak uh, wel een voordeel zal hebben op evolutionaire schaal, maar dat betekent niet dat je op dit moment ook snapt wat het voor jezelf doet. En gedrag wat uh, altruïstisch is als bioloog. Ja. Daar is natuurlijk de vraag van of een dier weet... dat het altruïstisch is of een mens. En je verwacht dat gedrag wat altruïstisch op lange termijn is... op korte termijn prettig zal voelen. Op de een of andere manier leuk is om te doen. En dat dat de reden is dat dieren of ook mensen dit soort gedrag vertonen. Kun je daar een heel, een heel concreet voorbeeld van, van, van geven? Ja, ik denk een mooi voorbeeld niet over altruïsme gaat... maar dat het over seks gaat. Seks heeft natuurlijk een heel duidelijk evolutionair voordeel. Want dat is de enige manier om nakomelingen te krijgen. Ja. Alleen het voordeel is heel erg ver weg... Bij mensen bijvoorbeeld negen maanden. Dus op het moment dat je het doet kun je waarschijnlijk helemaal niet overzien wat dat betekent. En dieren al helemaal niet. En de vraag is waarom zouden ze seks doen als ze het voordeel er niet van inzien? Mm, het, is fijn, het is gewoon fijn. Ja, en de enige ah. manier om dat zeg maar, evolutionair voor elkaar te krijgen is dat er gedragsregels zijn, vuistregels. Die maken dat dieren of ook mensen dat gedrag doen. En dat zou in dit geval betekenen dat het is fijn Dus als je iets fijn vindt doe je het. En nou, dat daar een consequentie aan zit dat is mooi meegenomen. En bijvoorbeeld Bill Gates met zijn Bill Gates Foundation... die is goed voor andere mensen... Ja, Bill en Melinda Gates van Deze ja. doet natuurlijk heel veel goed werk. Er gaat heel veel van hun geld heen. Ja. En dat is een voorbeeld van wat we binnen de biologie uh, indirecte reciprociteit noemen. Je kan uh, iets voor anderen betekenen. Hij zal voor degene voor wie die wat betekent niet direct iets terugkrijgen. Hij doet bijvoorbeeld heel veel aan uh, malariaonderzoek. Nou, de, ja, de kans dat hij zelf echt dodelijke malaria zal krijgen lijkt niet zo groot. Nee. Maar wat je terug kan krijgen op zo'n manier is een, een reputatie van weldoener. En dat kan betekenen dat daarom andere aardiger tegen je zijn. Het kan ook dat het heel erg uit de hand loopt. Even wat we net hoorden, dat Meijland dan geholpen wordt op straat... door mensen die willen helpen. En daarom nou, niet helemaal zingoon lopen. Ja, dat is omdat helpen op zich heel fijn is. Daar uh -huh. voelen mensen zich prettig bij. Dus... Het is, het is een gedrag wat niet direct gestopt wordt door de consequenties. Want die zijn in principe pas op de lange termijn. En als je dat hebt, dan kan je het ook heel erg extreem gaan doen. En zelf met het meer boerenverstand krijg ik het gevoel dat mensen denken... oh, ze wil, heeft dat nodig en niet luisteren naar wat nee. zij wil. Of het niet eens vragen. Eh, maar ik heb ook dat vraag gehoord over die vogel en de snoek. De snoek ja. bijvoorbeeld. Hè? Dus dat die vogel denkt van ik moet die snoek voeren... Ja, dit is een filmpje wat ik uh, onlangs... Dat iemand Tony Jan van Hoofd, dat is mijn oude hoogleraar. Die had een filmpje ergens gevonden van een uh, vogel. Ik geloof dat de een mus was of zo, en die was een karper aan het voeren. Dus die karper die zat in een vijver en die kwam met zijn bek omhoog. Oh, ja. En die mus die wachtte maar wormpjes in aan het gooien. En we weten ook niet, hij ook niet volgens mij, wat precies de oorzaak ervan was. Maar waar dit op lijkt, of wat wij verwachten, is dat... Vogels voeren heel graag hun jongen. Ja. En de, de trigger om dat te doen is, zijn van die open bekjes van de jonkies. Oh, ja. En het zou best kunnen dat dit vogeltje een nest had... wat leeggehaald is door een poes of iets dergelijks. Maar die wilde nog steeds voeren. Die, die interne ja, drijf om dat te doen was er nog steeds. En als je dan toevallig een grote open bek zag... maar die was van een karper, gaat hij er nog steeds wat in stoppen. En iets ja. vergelijkbaar zie je bij koekoeken. Daar, daar... Oh ja, koekoek -Koek, natuurlijk. Ja. Ja. Uh, Liesbesterk, alvast bedankt. Ik hoop dat we nog even kunnen praten. Maar, en, ik heb behalve... Mensen kun je ook als mens, ook andere dieren, planten en zelfs schimmels een handje helpen. Als we hebben over de hulp van mensen aan de natuur. En dat, uh, wij van Studio Itzeda trokken die natuur in. Dat wil zeggen natuurgebied De Mijnweg, vlakbij Hoermond. Samen met ecoloog Bart Bekers, die de flora en fauna wel op een heel bijzondere manier helpt. Meer specifiek, bijvoedert. Waar is het, Johan? Oh. oké. Okay. Ik ben Bart Beekers en ben werkzaam bij Art Natuurontwikkeling. Het is een lekkere herrie met zo'n plastic zak door het gras. Ja, dat uh, kun je wel goed horen zo. Maar we zijn er bijna. En vanuit uh, Art Natuurontwikkeling werken we momenteel met het project Dood het Leven, ook wel ruimte voor aaseters genoemd. We werken nu in Limburg samen met uh, diverse natuurorganisaties om het belang van grotere dode dieren uh, kenbaar te maken. Oh, maar het is niet zo heel groot voor een wild Nou, Het is inderdaad niet zo heel groot. Ach, uh, ik denk dat het denk eerder dat je... tegen de 25 kilo aan zit dan tegen de 30. Ja. Bloed op zijn dekkie. Ja, blijkbaar uh, aan de kop geraakt uh, door een auto. Ja, ook, uh, we zien het nu ook als we gaan kijken in de kop dat een aantal tanden ja, toch beschadigd zijn. Ja, helaas, het gebeurt. Maar laten we dan ja, toch de dier zeg maar, de laatste eer gunnen. Dat we het in de natuur laten, dat daar, nou, daar is hij geboren en dan wordt hij ook weer opgenomen. Ik toch even de handschoenen aan doen. Ik vergelijk het zelf ook wel eens met, uh, met doodhout. Het was dan een beetje voor mijn tijd, ik heb het niet actief meegemaakt. Maar in de jaren 70 was er een discussie over moest je doodhout wel laten liggen in de natuur. En als je nu op een zonde gaat wandelen, is het heel normaal dat je dode bomen ziet, dat ze staan of liggend. En we weten dat daar insecten van leven. Dat sperten daar holen in maken. Dat vleermuizen erin zitten. Dus doodhout heeft de natuur enorm veel goed gebracht. Wat wij dus zien... is dat we rijden allemaal auto in Nederland. We hebben een dicht wegennetwerk. En er worden gewoon echt heel veel dieren aangereden. Kleine beesten, maar ook grotere dieren. Van reën, wilde zwijnen, edohetten. En Het is een rare situatie, maar ze worden dus vernietigd. En dat is een verlies voor de belastingbetaler, want eh, het wordt vernietigd met geld van de belastingbetaler. Het is een verlies voor de natuur, want de natuur weet er goed mee om te gaan. Maar ook een verlies voor de natuurbeleving, want een dood dier in de natuur... Eh, mensen kunnen daar ook van leren en kunnen er ook van genieten... van kevers die erop afkomen. Van de afstand kun je zien dat daar buizen erop afkomen, raven erop afkomen, zeearenden. Het is gewoon spectaculair. Nou, we leggen hem op je laatste reusplaats. Ik ga hem wel vastmaken, want... Uh... Meteen allemaal vliegen op... Uh... Ja, die zijn er ook genoeg bij, nou. Ja, vliegen zijn er vaak al binnen een paar minuten bij. Nou, niet zelfs met een paar seconden. Maar, uh... Wat ga je nou doen? Ik uh, leg mijn touw vast... voor het geval dat er... Uh, een dier mee gaat slepen, want dan zijn we hem zo uit beeld. Dat is ook niet de bedoeling. <laughs> Ja, natuurlijk mag je alles meedoen, maar niet weghalen voor de camera. Nee. Ja, voor het onderzoek met die camera's is het wel prettig dat het toch in beeld blijft liggen. Ja, er zijn grenzen. Ja, maar er zijn ook wel locaties waar ook dieren naartoe worden gebracht... en waar geen onderzoek plaatsvindt. Hier kunnen natuurlijk niet alles onderzoeken. Maar van een aantal plekken willen we toch wel graag wat meer te weten komen. En niet alleen is het belangrijk voor ons, maar ook interessant voor de bezoeker. Mensen kunnen er ook van leren, welke dieren leven ervan. Ook mee, you know. De ketting is mee, maar het oh, ja. ja. heeft een beetje de kleur oh, ja. van het gras. Ja. Nou, fantastisch. Je ziet dat we ruim vier uur kunnen opnemen. Ja. Ik dus heb hem op de uh, hoogste resolutie gezet. Ja, oh, ja klopt. Ja. Ja. Ja. Nou, dan kan hij aan. Ja. En dan het klepje dicht. Kertje en dan komen we, dan we over je... uh, twee weken terug. En dan ben ik heel benieuwd wat we gaan aantreffen. Is het een jongen? Is het een meisje? Een Is het een jongen? Ja. Doei! Ja, inderdaad. Moeten nog een minuut stilte? Ik vind het wel een mooie plek om even lekker stil te staan. ecoloog Bart Bekers, hoorde u Johan Maassen, toezichthouder flora- en Faunawet bij de provincie Limburg. En wilt u zien hoe en door wie zoal een kadaver van een wildzwijn of een hert wordt opgegeten? Ga dan naar de website van het project dooddoetleven.nl. leven.nl. Dat is een mestgever onderweg. Ja, daar ligt die jongen. Die zal allemaal gaan vliegen. Oh, dat is een bijzondere, zee, zie ik. Dit is een uh, driehoornmestgever. Oh, wauw, wat heeft hij op zijn dekschild? Hij heeft drie horentjes bovenop het dekschild. En wat een we... mooie pluimpjes aan het eind van zijn antennes. Ja, juist, dat, dat zijn die bladsprieten. Daarmee ruikt hij dus. Waarschijnlijk letterlijk nu dat daar een kadaver, een kadaver ligt. Wij ruiken het niet. Zullen we hem een lift geven of moet hij het zelf doen? Ik vind dat hij het zelf uh, mag doen. Dan oh, nou leg ik hem op zijn kop, dat is niet eerlijk. hè? Nee, dat is niet aardig. Hij heeft een achter... en ik weet, dan zet hem ook de andere kant op nu. Ja, wacht even. Hij ging die kant op geloof ja, ik. Ja, die kant ging hij. Op. <laughs> Johan. Maar oh, dan, dan is hij wel een omweg. We zien hier een uh, driehoornmesgever. Kijk, wat mooi. Oh ja. ja. Om te lijsten zo mooi. Lopen die gekke beestje Je kunt toch ook vliegen? Ja, dat zou je verwachten. Maar misschien. Ja. We dachten dat hij misschien dat uh, kadaver wil uit Wat we over het pad hebben geslepen. Ja, dat zou best kunnen. Maar ja, die liep toch strakker. Oh. De, driehoornmestkever, de driehoornmestkever is al onderweg. En dit is Studio Itzerda, deze week over hulpvaardigheid. De grote tsunami in Zuidoost Azië, azië is inmiddels alweer acht jaar geleden. In 2004, op de tweede kerstdag, uh, werden hele kustgebieden weggespoeld, overspoeld door een zeebeving. Een enorme ramp met heel veel slachtoffers, en overal op aarde ontstonden spontane hulpacties. Zo ook in het Gelderse Nereinen uh, hulp gericht op Thailand. Welcome to Thailand. Tinee, FM, 99 The kingdom of Thailand is among the richest in the world, especially in its natural resources. Thailand is a kingdom blessed in so many ways. In the fields there is rice. In the water there is fish. The people are happy. Will it always be so? En dan komt totaal onverwacht de tsunami. Tsunami. Veel Nederlanders hadden nog nooit van het woord gehoord, maar in de laatste dagen van 2004 ligt het op ieders lippen. Want het is een natuurramp van ongekende omvang. Die volgens de Verenigde Naties aan ruim 230.000 mensen het leven kost. Onder hen 36 Nederlanders. Ik ben Harry de Bond en ik werk bij de gemeente Nieerijnen. En ik ben Jan Visser en ik werk ook bij de gemeente in Nieerijnen. Na de tsunami hadden Harry en ik het idee dat wij wat zouden moeten doen. Er was op dat moment zoveel ellende dat wij zeiden we willen graag mensen gaan helpen. En dan hebben we hebben ook gekeken hoe we dat wilden doen, want je kunt daar geld inzamelen en dat komt dan op de grote hoop. Dus wij hebben toen uh, gekeken of wij een project zouden kunnen vinden dat, wij dat, dat we mensen direct zouden kunnen helpen op een goede manier. Heel kleinschalig. Dat was, dat was een ja, beetje de opzet. Ja. Heel concreet en heel kleinschalig. Nou, dat ja. vonden we via. Ja. Een oud-wethouder van ons in, uh, in Thailand. Ik ben uh, Aart Kusters. En ik ben Roelof Kusters. Ik was toen wethouder het gemeentehuis in Neer Rijnen. En de tsunami was, uh, ja, was wereldnieuws natuurlijk. En toevallig hadden we een paar jaren daarvoor een project gedaan... in het voormalig Nederlands nieuw Guinea en Papua... met een medewerker van het gemeentehuis computer daar gebracht, computer geïnstalleerd. Buitenom een succesvol project. Het was heel leuk om daar iets goeds te doen. En daardoor ontstond er ja, toch meer dan een band als wethouder en ambtenaar op gemeentehuis. En toen was die tsunami daar en toen zei hij, jij hebt toch een zoon in Thailand wonen? Zouden wij niet iets kunnen doen, een klein project voor een dorp zoals ons dorp? Nou ja, ik kan zijn tenminste even met mijn zoon contact hebben en vragen of het iets te vinden was. Ik zat toen in het eiland. Ik zal eerst vertellen hoe ik erachter kwam dat er een tsunami geweest was. Want ik woon in Bangkok en de tsunami is 800 kilometer bij mijn huis vandaan ingeslagen. Ik zat bij de zussen van mijn vrouw, die daar zaten te kletsen. En ik zat naar de tv te staren. En daar zag ik onder andere een auto op een dak staan. En ik denk, er is iets niet goed. Dus ik vraag aan mijn familie van... Oris. er is iets niet goed daar. Ja, het zal ergens anders zijn. De volgende dag kreeg ik een e-mail van familie hier van, leef je nog? En Ik, uh, hoezo? <laughs> en toen ben ik het nieuws gaan bekijken en toen bleek er een tsunami geweest te zijn. Uh, ik kreeg een tijdje daarna een e-mail van huis uit van, wil jij zo'n project doen? En mijn allereerste reactie was van, Thailand heeft het eigenlijk niet nodig. Ik heb volgens mij zelfs gezegd van, stuur het naar Aceh. Maar toen kwam de reactie hier vandaan van, ja, want dan zijn we dit geld zeker kwijt want daar kennen wij niemand en daar is de corruptie veel groter dan in Thailand. Daar was ik het wel mee eens. Dus ik ben eh, naast mijn baan op voorraag gaan zoeken... naar mensen die in dat gebied zaten, getroffen waren... of ge getroffen familie hadden. Ik weet niet alle details meer. Ik weet bijvoorbeeld niet meer de naam van de jongen... die via een forum contact heeft gezocht met mij... die in dat gebied woonde en die een vrouw had... En haar familie was alles kwijt. lang verhaal kort te maken. Uiteindelijk kwamen we, kwamen we erop uit. Er was een dorp daar, getroffen door de tsunami-vissers. Alles kwijt, ook echt alles kwijt. En keurig gevormd als wij zijn, je moet geen vissen brengen bij je vissers, maar je moet hengels brengen. Zo hebben we bedacht van, weet je wat, als we nou eens de aanlegstijger, die helemaal verwoest was, als we die nou eens gaan proberen te herstellen, zodat ze daar weer netjes aan land kunnen komen. En ik zeg uit mijn hoofd wat koelt, koelselen, in ieder geval wat gebouwtjes waar ze de vis dan konden koelen. Nou, dan hebben we bedacht dat we met geld inzamelen en dan zorgen dat we de haven herbouwen, dat we daar het dorp het meest mee zouden kunnen helpen. Nou, dat was een beetje het, het idee, ja, toch? Ja. Dus toen zijn we eigenlijk begonnen met een, een, ja, een inzamelingsweek. Met allerlei activiteiten. Zoals een, een dartavond hebben we georganiseerd, een grote loterij. Ja, allemaal in de gemeente, collega's konden uh, uren teruggeven aan de gemeente die dan vergoed werden. De gemeente zelf heeft nog wat bijgedragen. Ja. Inderdaad, een hele grote loterij waarbij uh, allerlei bedrijven in, in de gemeente iets beschikbaar stelden wat we dan konden gaan uh, verloten. Kinderfeestweek, dus Ja hoor, een heleboel leuke dingen. Ja. Leuke dingen, ja, dat is ja. een beetje relatief natuurlijk. Ja, ja. Maar goed, het, het was wel bedoeld om mensen daar te helpen. Ja. Er is geld naar mij toegestuurd? En uh, dat heb ik uh, in goed vertrouwen naar die jongen toegestuurd... die daarmee land zou zijn gaan aankopen. Daarmee, daarvan heeft hij kopieën van landeigendom aan mij gegeven. Papieren die door de regering zouden zijn uitgegeven... Dus we hebben die grond daar aangekocht. En niet, niet zelf, maar we zouden dat via die Nederlander doen die met de Thijs getrouwd zijn. Als Nederlander mag je geen grond in je bezit hebben. Maar je gaat er eigenlijk vanuit, als er een landgenoot daar woont... die dan getrouwd is met een Thijs, dat je dat dan op een zeven manier kunt regelen. En een paar weken later was hij weer in Bangkok en wilde hij mij ontmoeten. Ik zeg, ik kan dat niet over de telefoon, ik heb het nogal druk. Nee, ik kan niet, ik moet je echt ontmoeten, kom naar Bangkok. Kom mij daar en daar ontmoeten. En daar vertelde hij mij heel erg emotioneel een, een verhaal. Over dat um, zijn vrouw zou zijn gekidnapt en verkracht. En daarvan zou een video zijn gemaakt. Um, en met die video hebben de daders daarvan haar wetend te blackmailen te chanteren. Om uh, <lacht> dat geld maar lekker door te blijven sluizen. Uh, daar is hij achter gekomen, hij heeft het mij meteen verteld en ik heb toen naar Nederland gezegd van uh, stop met geld sturen. Dus die Nederlander die daar woonde, die heeft dus bewust ons bedrogen. Dus even voor de dagen niet de zoon van de wethouder... Hè? maar de, die Nederlandse met die Thaisen die daar woonden... die hebben samen dat geld achterover gedrukt. Maar die zeiden, dus dat de maffia dat gedaan had... dat is ook de reden waarom we daar uiteindelijk geen zaak van gemaakt hadden. Want we waren eigenlijk heel bang... dat bijvoorbeeld ook die zoon van de wethouder daarmee belast wordt. Ik kan me goed herinneren dat toen ik daar met hem zat te praten... Uh, zijn manier van doen... ik geloofde hem toen ik daar zat te praten. De vraag van... ja. Het is wel heel toevallig, hè? Uh, die kwam pas later. Die kwam pas later. Dat is overigens niet het volledige bedrag. Het was iets van 9000 euro wat daaraan uh, besteed is. en We begrepen later dat hij dat ook gekocht had, of gebruikt had... om een, uh, om een auto uh, voor zichzelf aan te schaffen. Ja, ja, ik heb hem die vraag ook gesteld. Hij heeft uh, heel hard beweerd dat dat een gift was van een oom van zijn vrouw. Die auto. Ik heb het niet verder onderzocht. Uh, het is fout gegaan. Het is, een, uh, het is heel erg balen. Vreselijk. Vreselijk. Ook niet uitleggen. Niet voor mij, maar voor al die enthousiaste mensen. Zo'n ambtenaar die met zoveel plezier in zijn vrije tijd van alles en nog wat gedaan. Al die mensen die hier geld ingezameld hebben. Voor dat ene hele precieze gerichte project. Heel erg blazend, ja. Ja, maar je, de, de, de blij, ik blijf erbij dat... Omdat het een Nederlander is, dat dat het meest pijn heeft gedaan. Ja. Dat een Nederlander een landgenoot die dan heel aardig en vriendelijk overkomt... zelfs ook nog een troeve verhaal laat staan in, de, in, de, in het nieuws. Hè, want een opa was van hem door dus de tsunami meegesleurd en zo. En dan kun je je niet voorstellen dat zo iemand dan geld van je had. Dat is onvoorstelbaar. Ik heb zelf uh, me heel hard voor de kop geslagen. Waarom ben ik überhaupt aan dit project begonnen? Waarom heb ik niet harder nee gezegd naar Nederland toe? Want zoals gebleken is, er was geld zat in Thailand. Waarom heb ik, ik daarbij? Ik zat er 800 kilometer vandaan en ik had een fulltime job. Ik had gewoon werk. Uh, het, het, het zei zo, het is gebeurd. Het is vreselijk, het is gruwelijk. Maar ik vind niet dat je daarvoor moet weer houden. Om toch met een open blik naar de wereld en de ellende en de armoede te blijven kijken. Ik ben nu voorzitter van de stichting die in Afrika een weeshuis gaat bouwen. En ook daarvoor samen geld in. Ik ben er een paar weken geleden zelf geweest. In Burundi was dat. En ook daar zie je vormen van corruptie. Als ze merken dat er blanken in het spel zijn, dan gaat de prijs ineens fors omhoog. Ja. Maar het houdt me echt niet tegen om gewoon weer aan de slag te gaan. Maar heel voorzichtig. Dat je met wie je in zee gaat en hoe je in zee gaat met mensen maak je wel voorzichtig. Dat is de les, ja. ja. Dat is wel een hele dure les. Maar... To know Thailand is to know that the smile of a person here is indeed from the heart. And the product of the sense of family. Dat was nog het ergste: dat het een Hollander was, die oplichter. Gelukkig was er nog 6000 euro over en die is heel goed besteed aan een project in Sri Lanka. En dit is Studio Itza daar. Dit Ditmaal over altruïsme, hulpvaardigheid. Uh, er is uw sport, Formule 1. Een keiharde sport uh, waar niets zomaar wordt weggegeven. Ronald van Dammen. Nee, er werd helemaal niks gewegegeven door Fernando Alonso. Want Sebastian Vettel moest er heel hard voor werken in een tumultueuze race in Brazilië. Maar hij is wereldkampioen voor de derde keer op rij. Hij werd zelf zesde in de race. Alonso werd tweede. De race werd gewonnen door Jensen Button. Maar die zesde plaats was voldoende voor de Duitser om de jongste te worden... met drie wereldtitels achter zijn naam. Hij is op gelijke hoogte gekomen met Jack Brabham, Jack Stewart... Uh, Nicky Lauda, Nelson Piquet en Ayrton Senna. En heeft er dus uh, nu drie achter zijn naam staan. Wat een prestatie. En we nemen vandaag ook afscheid van Michael Schumacher... de man met zeven wereldtitels achter zijn naam. 308 Grand Prix in de Formule 1. Hij werd zevende in zijn allerlaatste race. En zo was die laatste Grand Prix van 2012... eentje om nog heel lang over na te praten. Dat gaan we daar vanavond ook tussen 10 en 11 zeker doen in Langste Lijn. Ja, dank Ronald van Dam. Misschien heeft u wel eens gehoord van de kapper van 1. Die kon je van je kaalheid afhelpen, beweerde hij. We hebben het over eind jaren 40. Nou, mijn naam is Henk Vermeulen. Ik ben geboren in mei 1943 in Renswouden. Dus een oorlogskindje. Uh, de reden van dit verhaal is dat ik uh, vanaf mijn vierde jaar kaal geworden ben, al mijn haar is uitgevallen. Het was onduidelijk hoe het naar nou kwam. Het was zeer onduidelijk hoe dat nou kwam. Mijn ouders gingen zoeken naar een middel om er weer haar op te laten groeien. Uh, iedere specialist uh, zijn ze afgewezen die bekend was, en niemand heeft kunnen zeggen, nou dat is de oorzaak van jouw haaruitval. Dus uiteindelijk hoorden mijn ouders uh, een verhaal over de kapper van één. Die was toen net uh, een beetje aan het beroemd worden. En daar zijn we eerst op uh, spreekuur geweest. En hij keek zo'n uh, beetje naar uw hoofd? Nee, hij uh, ik keek met een loep op mijn hoofd en mijn huid. En uh, hij zegt, nou, dat... Uh... De loop. Met een loep? Met een loep, ja. Dat, <laughs> en uh, hij zegt, nou, daar komt wel weer haar op. Maar, er is een voorwaarde, je moet iedere dag twee keer behandeld worden. Dus ik moest als kind van vijf jaar... Iedere week naar één. Met de trein naar, van Amersfoort naar Assen. Enorme reis. Enorme reis. Ik was intern de hele week. Waar intern? En bij de kapper in huis. In huis. In huis. Nou, wat dan, kamertje had u daar? Ik had daar een, uh, een apart kamertje. Hij had nog een zoontje van mijn leeftijd. Daar, uh, dat was nog wel weer aangenaam. Daar konden we wel mee spelen samen. Maar wat en, gebeurde er dan? Werd ik ochtends, uh, een, ik denk een half uurtje, geborsteld? met mijn Hoofdhuid werd met borstels behandeld. Met uh, haarborstels of noem maar iets. En dan uh, werd het ingewreven met. Dat een, uh, ja, dat weet ik niet. Dat was het geheim van de kapper. <laughs> dat, uh, af en toe dan uh, kwamen er hele. Uh, uh, uh, ja, uh, ladingen, dozen binnen met het uh, geheime goedje. En dat werd dan in een tijl gegooid. Dat werd gemengd en uh, met nog weer wat anders. En het rook, ja, uh, uh, uh, naar uh, zeg maar nagellak remover dat, dat luchtje, dat is ook een beetje zo'n zo vluchtig, uh, zo zo vluchtige beetje. stof. Ja. Zo dun als water, met, met een beetje een bruin kleurtje, dat, uh, dat wondermiddel zo, zo gezegd. Dat zou het, uh, de haarwortels moeten uh, stimuleren. Maar uh, ja, dat, uh, dat hielp weinig eigenlijk. Het heeft niet geholpen? Het heeft totaal niet geholpen, nee. Wanneer kwam u daar eigenlijk, wanneer realiseerde u zich dat over uw ouders? Nou, we hadden in principe afgesproken dat ik daar uh, minimaal een jaar zou blijven. Tenminste, uh, door de week, niet de weekenden. En dan uh, zouden we verder uh, gaan bekijken. Had, mijn ouders hadden ook een uh, contract met hem. En dat ging erover dat uh, wij moesten, mijn ouders moesten vooruit betalen. Dat was echt een uh, vrij kostbare aangelegenheid. En als er geen resultaat zou zijn, zouden ze het geld terugkrijgen. Maar dat vooruit betalen, dat is wel doorgegaan. Maar het geld terugkrijgen, dat is niet doorgegaan. Want op een gegeven moment was uh, meneer Van Rooyen failliet. En met uh, de noorderzon vertrokken. Dus er bleef weinig meer uh, over om terug te betalen van hem. Neem aan dat dat toch, wel, uh, ja, dat, dat toch ook wel veel verdriet heeft gedaan, uw ouders thuis. In de... ja, dat, ja, dat wel. Dat, en vooral mijn moeder... die. Die had het er toch ook wel moeilijk mee als ik iedere maandagochtend weer moest vertrekken. Hè, dat was natuurlijk uh, voor een moeder met een, met een klein jochie was dat echt niet leuk. Dus dat was... Uh, ja, dat heeft ze wel verdriet gedaan. Dat is zo. Maar uh, aan de andere kant... Mijn karakter was wel zodanig dat ik, uh, dat ik geen minderwaardigheidscomplex uh, ervan overgehouden heb. En dat ik... Uh, nou ja... Eigenlijk met uh, meisjes, versieren geen probleem gehad heb. Dus dat, uh, daar lag het echt niet aan. Ja. Als je terugdenkt aan, uh, aan de kapper van één, als je aan hem terugdenkt, wat was het voor man de kapper van één? Uh, hij was uh, uh, bijzonder vriendelijk. Hij was heel goed voor de plaatselijke bevolking. De, de scholen verzorgden die van uh, schoolreisjes financieel. En veel aan sportverenigingen gesponsord, zeg maar zoals ze het nu noemen. Ik werd behandeld gewoon als een kind van hun eigenlijk. Dat, wat mij wel verbaasde, is dat ze mij hebben leren sigaretten roken. Op vijfjarige leeftijd, iedere middag na de lunch, mocht ik een halve sigaret roken. Nou, dat is uh, toch niet zo'n uh, goede opvoeding, lijkt mij. Ben je er nog van afgekomen van het roken? Ik ben er van afgekomen, maar uh, ik ben er later toch weer mee begonnen. En als u, als u, nou, um, als u nou advertenties ziet in de, in de kranten voor haar goede middelen, wat, wat denkt u dan? Dan denk ik oplichters. Want er is niemand, uh, tenminste voor zover ik de specialisten uh, kan horen, die haar uh, uh, kan laten groeien op een kaal hoofd. Implantaten, dat kan misschien nog maar implantaten, Dan blijf je bezig, lopen Ja, nee, dat is, dat is allemaal niks. En nu is het gewoon uh, helemaal geen probleem. En nu is het want, mooi. Want iedereen loopt zo, dus uh, ik vind het geweldig. <laughs> je kunt uh, met douchen en uh, wassen. Je hoeft niet uh, je haar te spoelen of te wassen of niks. Kun kunt iedereen aanraden. <laughs> ik kan het echt iedereen aanraden. <laughs> ja, ja. al dus Hink Vermeulen over de kapper van één. Ja, dit was studio iets gedaan, over altruïsme, eh, hulpvaardigheid. Ja, in dit geval kan ik van één kun afvragen. Ja. Ja. Dank Lisbeth ook die inmiddels eh, weer naar huis is. Want hier is aangeschoven Ellen van Dalen van Bureau Buitenhond. Waar gaat het dadelijk over? Wij blikken straks terug op een turbulente week die er was in Israël en in Gaza. We gaan kijken hoe de Israëliërs en de Palestijnen... het gewone leven weer proberen op te pakken. Ja, goed. Dat is dadelijk. En uh, ja, Studio Itzada is er volgende week weer. En dan uh, gaat het over surprises. Surprises. Ja, dank voor het luisteren. We eindigen Studio Itzada vandaag met een mop... die we kregen toegestuurd van een van onze jeugdige luisteraars. De 12-jarige Lisette uit Almelo. Er komt een man bij de dokter en het gaat erg slecht met hem. De dokter geeft de man als advies om veel modderbaden te nemen... waarop de man vraagt... Ja, maar dokter, helpt dat? En de dokter antwoordt nee. Maar dan kunt u vast wennen aan de grond. Hoi, hoi, hoi! Morgen om 7 uur. Vrij de jongen. is alles wat ik vroeg.